8 uur. Wat algemoet met het NWS-journaal. In Italië zijn er opnieuw minder coronadoden bijgekomen dan een dag eerder. De afgelopen 24 uur kwamen er 601 doden bij. Gisteren waren dat er nog 651. Het is de tweede dag achter elkaar dat het aantal nieuwe coronadoden in Italië lager is dan de dag ervoor. Ook het aantal nieuwe geregistreerde besmettingen nam af. Rond deze tijd is er een persconferentie van het kabinet dat sinds het einde van de middag heeft vergaderd over de laatste corona-ontwikkelingen in Nederland. Of er nieuwe maatregelen worden aangekondigd is nog onduidelijk. Het RIVM vindt het nog te vroeg om enthousiast te zijn over de nieuwste coronacijfers. Die laten zien dat er de afgelopen dag 34 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het virus. Dat zijn er minder dan zaterdag. Het RIVM hoopt vanaf deze week effecten te zien van maatregelen als voldoende afstand houden. De begrotingsregels die de Europese Unie oplegt aan landen... worden tijdelijk losgelaten vanwege de coronacrisis. De ministers van Financiën hebben dat afgesproken in een videooverleg. Volgens de regels mag het begrotingstekort van een EU-lidstaat... maximaal 3% zijn van het bruto nationaal inkomen. Ook de maximale staatsschuld is normaal gesproken aan regels gebonden. Ander nieuws, het aantal lichte aardbevingen in Groningen... is de afgelopen dagen opvallend toegenomen. Zo waren er sinds gisteravond al drie bevingen van de zwaarste met een kracht van 2,3 in het dorp Kreewert. Bewoners maken zich zorgen. Ze vragen zich af of er tijdens de coronacrisis... wel genoeg hulpverleners beschikbaar zijn als er een zwaardere beving komt. De veiligheidsregio zegt daar goed op voorbereid te zijn. De toezichthouder op de Groningen Gaswinning... noemt de vele lichte bevingen opvallend... maar zegt dat er geen reden is om in te grijpen. Het weer vanavond en vannacht helder en vrij koud. In het Binnenland is het iets onder nul... Morgen en de dagen daarna opnieuw veel zon, maar ook wat sluierwolken. Het wordt 9 tot 11 graden. Dit was het NWS journaal ZFM, dit is Wijnlands Wan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen viders.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 Seems to me Stop showing up, get up, get up, sprack your punk stuff showing up.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 Adoraré. Yo con tus besos y tus caricias mis sufrimientos acá Cuando se quiere verás. Oh. ZANG Yo con tus je besho e tu mi I'm